Volgende week praten de EU, de Europese Centrale Bank en het IMF weer met de Griekse regering over verdere bezuinigingen. Griekenland is afhankelijk van miljardensteun van de EU en het IMF. Premier Samaras wil opnieuw over de eisen onderhandelen. De politie heeft in Duiven een gewapende man in zijn been geschoten. De agenten waren gealarmeerd over een ruzie waarbij de man bedreigingen zou hebben geroepen. Toen ze hem wilden aanhouden zagen ze dat hij een vuurwapen had. Ook na een waarschuwingsschot voelden de agenten zich bedreigd en schoten ze de man in zijn been. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar, zegt de politie van Duiven. De parlementsverkiezingen in Libië zijn gewonnen door een coalitie van gematigde partijen. De Alliantie van Nationale Krachten van interim-premier Djibril krijgt 39 van de 80 partijpolitieke zetels in de nieuwe nationale raad. De andere 120 zetels gaan naar onafhankelijke kandidaten die niet aan een partij zijn verbonden. Bij de verkiezingen van 7 juli in Libië deden de moslimpartijen het relatief slecht. De moslimbroederschap haalde 17 zetels en de radicalere moslimpartij kreeg helemaal niet genoeg stemmen om in het parlement te komen. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt en af en toe wat regen. Overdag vooral ochtends nog wat regen in het noorden. Van het zuiden uit droog en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Toekomstgeluiden. Met Vera Simons en Rick Segers. Goedenachtje, je luistert naar het tweede uur van Toekomstgeluiden op Radio 1. We hebben het nog tot vier uur over de toekomst van de Nederlandse muziekindustrie. Een belangrijk onderdeel van het landschap zijn onder andere de muziekjournalisten. De Fontes Hogeschool voor de Journalistiek is nu in samenwerking met muziektijdschrift OOR gestart... met een cursus popjournalistiek. Helmoet Boeien is docent in Tilburg en initiatiefnemer. Goedenacht. Goedenacht. Ja. Uh, ten eerste, wat, is het, ja, wat zijn jullie motieven om deze cursus op te starten? Ja, we vinden het leuk om uh, ook voor niet-studenten uh, cursussen aan te bieden op het gebied van interessante uh, treinen van de journalistiek. Ja, de popjournalistiek is daar een, een, een mooi terrein. Dat is ook braaklag volgens ons. Dus het lijkt ons leuk om, uh, om dat aan te bieden. We hebben eerder ook cursussen aangeboden voor voetbaljournalistiek. En uh, er wordt nu ook een cursus rond filmjournalistiek ontwikkeld. Dus we zijn een beetje actief op die, uh, ja, die niche markten. Dus je zegt de cursus is voor iedereen bedoeld. Is er een soort selectie of hoe moet ik dat voor me zien? Nee, nee, nee. In principe kan iedereen gewoon deelnemen. Het is de bedoeling dat het een, een leerzame cursus wordt met de nodige praktijkopdrachten. Uh, maar ik vind het ook belangrijk dat het gewoon een leuke cursus wordt, dus iedereen interesse heeft in het vak uh, moet gewoon kunnen aansluiten. Ik hoor je dus uh, popjournalistiek. Dat is uh, ja? dat klinkt eigenlijk heel erg als, als popiopi-gedrag. Hoezo? Als een popiopi-cursus, uh, iets waarmee je studenten kan trekken. Oh nee, maar het is bedoeld als een leuke cursus voor mensen die niet, die geen student van onze school hoeven te worden. Het is gewoon de bedoeling dat mensen die zich wat willen verdiepen in het vak en die kennis willen maken met de verschillende onderdelen van het vak, maar ook met de toppers in het vak, dat die bij die cursus zijn aan het trekken komen. Dus dat is de bedoeling van de cursus. Want, ja, hoe ziet, die, hoe ziet die cursus er inhoudelijk uit? Waar, waar ligt de nadruk op in de cursus? Welke aspecten moet ik dan aan denken? Nou, eigenlijk de verschillende onderdelen die je ook als, als als met name schrijvende popjournalisten uh, tegen zult komen. Dus uh, interviewen, ze recenseren, live recenseren, reportages schrijven. En daarnaast besteden we ook nog een avond uh, aandacht aan radio en televisie. Dus eigenlijk alle elementen die je als journalist tegen kunt komen, die kom je tijdens die cursus ook tegen. En dan krijg je ook oefeningen en daar, die gaan we ook bespreken. En waarom krijgen journalistiek studenten zelf geen les eigenlijk in popjournalistiek? Is, nou, is het te dus specifiek? Uh, nee, er, er is wel een, uh, bij ons is het gewoon een, een keuzevak popjournalistiek. Dus er is wel een mogelijkheid om dat te doen. Uh -huh. Maar dat staat eigenlijk redelijk los van deze cursus. Maar het is wel zo dat de studenten aan onze school de mogelijkheid hebben om zich ook te specialiseren in popjournalistiek. Is het ook een mogelijkheid om zeg maar, uh, bij te scholen als het ware? Omdat er, ja, ik denk dat er ook wel veel veranderd is in, uh, in de uh, popjournalistiek de afgelopen jaren. Ja, nee, absoluut. Uh, popjournalistiek is wel een vak. Uh, maar ik denk heel veel journalistieke onderdelen zijn uh, veranderd. Door, de, door met name de komst van de sociale media en internet uh, is het vak gewoon helemaal veranderd. Dat geldt voor de journalistiek in het algemeen, maar zeker ook voor de popjournalistiek. Vind je dan dat ze te vaak op zee spelen, dat ze te, te, te weinig dat ze niet kritisch genoeg zijn? Nou, wat ik kijk, eh, ik vind dat wat popjournalistiek heel specifiek heeft. Volgens mij is uh, uh, en, en dat heeft goede en slechte kanten. Maar bijna alle popjournalisten beginnen als popliefhebbers uh, en als fans. En uh, dat is een enorme kracht, want daar weten ze er heel veel van. Dan hebben ze heel veel liefde voor het vak, maar dat is volgens mij wel een groot nadeel. Want dat betekent ook dat het heel moeilijk is om soms afstand te nemen van het vak... en om kritisch naar dingen te blijven kijken. En als je hier dus mensen die bijvoorbeeld 15 cd's van dezelfde band blijven recenseren... en 15 keer gaan schrijven, dat het toch wel een groot wonder is... dat deze band nog niet massaal doorgebroken is. En ja, dat vind ik persoonlijk wel een, een, een nadeel van de popjournalistiek. Dus eigenlijk vind ik dat je, als je goede popjournalistiek wil bedrijven... zou je gewoon journalistieke principes moeten hanteren. Maar het verbaast het mij bijvoorbeeld ook... dat er vrijwel nooit hoor wederhoog wordt toegepast. Weet je al. Een artiest kan vrijwel altijd ongelimiteerd zijn mening geven... over een platenmaatschappij of over een andere artiest... zonder dat er uh, wederhoog wordt toegepast. Dus ik denk, ja, de, de, de, de, als popjournalistiek serieus genomen wil worden... dan moet het zich eigenlijk, zichzelf ook serieus nemen. Dus ook gewoon serieuze normen hanteren. Wat, wat, wat maakt een, eigen, een, een goede popjournalist echt goed... Nou, kennis van zaken, denk ik. En um, um, durf. Dus ook gewoon, uh, wat mij betreft, uh, je moet durven afwijken van uh, de heersende opinie van andere mensen. Dat vind ik zelf ook wel een nadeel van populistiek. Dat. En het ook een beetje naschrijven. Ik heb soms de indruk dat Nederlandse journalisten ook nog wel eens eerst de Engelse bladen doorlezen. en dan de belangrijke kranten in Nederland en op basis daarvan een opinie vormen. Mm -hmm. En dan zie je dat iedereen hetzelfde vindt. Dus ik vind dat je kennis van zaak moet hebben. Je moet een eigen mening hebben. En het zou fijn zijn als je die ook nog leuk kunt opschrijven. of goed kunt vervatten in een mooie documentaire of in een prima radioreportage. Dus als je dat redt, dan ben je volgens mij voor goede popjournalist. Helmoet Boeien van FIE, heel erg bedankt voor je uitleg. blue-eyed girl playing in the sand i've been on a trail for a little while that was the night that she broke down in hell Runaways, de nieuwe single van The Killers. Naast Kaitopia is er nog een andere unieke locatie in Utrecht. waar men werkt aan muziek. De Metaalkathedraal aan de rand van de stad is een creatieve plaats waar sinds kort ook concerten worden gehouden. Laatst was er een heus lichtconcert en binnenkort staat Spinvis in de tuin. Volgens de eigenaren is dat nodig omdat de consumenten steeds meer gaan zoeken naar een exclusieve locatie om een show bij te wonen. Vera kreeg een rondleiding van Maureen Baas. Welkom bij de Metaalkathedraal. We noemen dit het Mekka enumeren, de Meren. Want als jij het langs fietst, dan heb je helemaal niet het idee dat hier een enorm gebouw achter zit. Want vroeger was dit een kerk. Ze hebben, nadat de kerk vertrokken was, zeiden ze van, nou ja, het pand mag wel blijven staan. Maar dan mag het er niet meer uitzien als een kerk. Dus ze hebben alles op. De prachtige praal van de katholieke kerk was, hebben ze eruit gesloopt. En aan de voorkant stonden twee prachtige torens. Die hebben ze er gewoon afgehapt. En hebben ze een soort saai jaren 40, 50 kantoorpuntmuts neergezet. Als je goed kijkt, dan zie je nog de contouren van de kerk weer daarachter. Maar eigenlijk is het niet te zien. Totdat je helemaal omloopt. En dan kom je in de tuin van de metaalkathedraal. En dan zie je inderdaad de contouren van de kathedraal. Als je naar binnen kijkt, hè, wat je nu ziet, dan zie je dat er een enorme kraanbaan in hangt. Het pand is ongeveer um, 24 meter lang en het is 11 meter breed. Raal, maar waar komt metaal dan vandaan? Er heeft hier 40 jaar lang een metaalfabriek in gezeten. En die hebben tot anno 2010 uh, hebben die doorgewerkt. En gewoon stalen, trappen, turen, nou ja, noem het maar op. Hier geproduceerd. De jongens die stonden hier te werken. Ik weet niet of je dat allemaal hoort. Maar die stonden de hele dag stonden ze gewoon in metalen, machines en uh, weet ik veel wat te werken. Dus dat, dat klonk de hele dag door. Een heel industrieel geluid, zou ik maar zo zeggen. Als je binnenkomt hier in het kathedraal staan, dus in een heel grote bergruimte, wat het vroeger dan was. En dan lopen we naar buiten en dan komen we toch naar een heel klein, schattig keukentje. De kookeiland, daar staan zes pitjes op. En dat is in de vorm van yin. De andere kant, het Kookeiland Yang, is er ook nog. Alleen die past niet meer in de auto. Hier hebben dus alle atelierhouders een, een kastje. Hier gaan de spulletjes in. Eten, drinken. Dan gaan we nu omhoog. En dan maken we langzaam onze weg uh, omhoog naar het hemelrijd. Stijlhouten trapje. En toen ik hier aankwam, toen stonden er nog wat uh, oude moertjes en schroefjes laag hier. Een hele dikke laag uh, troep en twee oude autostoelen. En nu staat er een open haard en uh, er ligt een accordeon. Ja, we staan nu eigenlijk op een soort balkonnetje, een soort tussenverdieping. Wat vroeger dan in de kerk de plaats was waar het orgel stond? Uh, ja, Om eigenlijk alle termen van de kerk te gebruiken. Het is hier gewoon het Walhalla. En we noemen het ook het Mekka in de Meren. Het, hè, we zitten nu officieel in Utrecht. Maar voorheen was dit een voorstad van, uh, van Utrecht en het heette de Meren. En de tuin, wordt die, wordt die ook gebruikt voor speciale evenementen? Muziek evenementen. Ja, nou, we hebben natuurlijk ongelooflijk... Uh, de eer om uh, spinvisten te verwelkomen binnenkort. En wat ik heel erg leuk vind, is dat zij in het Bramenbos, eh, tussen de dus fruitbomen, uh, in een heel mooi plekje, gaan zij een, uh, een theatrale voorstelling doen. Uh, en die gaan ja, op onze eigen turf. Dus het is fantastisch dat ze dat gaan inwijden. Want ze zullen eigenlijk de eerste zijn die echt buiten uh, een speciaal voorstelling uh, gaan doen met muziek. Eigenlijk het uitzicht waar we nu vanuit de kerk opkijken en dan draaien we ons om. En dan hebben we nog het laatste obstakel, nog het laatste houten trapje dat ons... Ja, brengt naar het hemelrijk. Het hemelrijk is echt is een ongelofelijke verrassing wat in dit pand zit, wat je gewoon helemaal niet verwacht. Maar daar hebben we uh, 270 vierkante meter oude, neogotische kerknok, waar er van... Er zijn er maar twee van in, de, in heel Nederland. Kan je gewoon dus de kerkplafond uh, aanraken? Het is hartstikke vervallen en daarom is het ook zo schitterend. Was het ook uh, de huidige toestand? Hoe jullie het aantroffen hier? Toen wij hier kwamen, toen stonden er allemaal uh, pompen. En ramen waren, heel veel ramen waren uit. Toen ik hier kon kijken in de winter in 2010, toen stond het hier helemaal vol met boutjes, moertjes, schroefjes. En was dit echt een opslag voor ijzer, uh, waar. En hoe wordt het nu gebruikt? Ik zie, het is hartstikke groot. Er staat eigenlijk alleen maar een paar plantenbakken, een bankje. Ontzettend veel ruimte. En hoe wordt het doorgaans door jullie uh, gebruikt? Nou, wat we hebben geprobeerd is eigenlijk deze twee ruimtes vrij te houden. Zodat uh, allerlei uh, kunstenaars van deze ruimte gebruik kunnen maken. En zich laten inspireren door deze prachtigheid. Ruimte. Uh, want uh, eigenlijk iedere keer als iemand komt, dan, dan transformeert de ruimte compleet. Afhankelijk van wat ze er maken of wat ze er neerzetten. Maureen Baas van Metaalkathedraal. De eerste editie van de Daily Indie is vandaag uit. En aan de lijn hebben we Ricardo Juppijn. En Ricardo, leg ons even goed uit wat het nou precies is. Uh, ja, uh, nou, ja, ik ben uh, vorige week toevallig afgestudeerd aan de School van Journalistiek en ik uh, ja, wil graag muziekjournalist uh, worden. En daar was ik al mee bezig. Alleen het is lastig in Nederland op het moment. Heel veel bladen hebben het moeilijk en sommige verdwijnen, zoals de vet bijvoorbeeld. En ja, je kan gewoon niet meer alle artiesten interviewen die, uh, die zomaar in Nederland langskomen. Want er is gewoon geen ruimte voor. En toen dacht ik ja, ik ga het gewoon lekker zelf doen en dan uh, kan ik gewoon eigenlijk elke artiest spreken die ik wil bijna. En. Uh, en gewoon heel blad inrichten naar, naar mijn smaak. Want er is zoveel muziek tegenwoordig. Dat, uh, ja, dat kan je allemaal niet zomaar laten liggen. Dat is zonde. Maar je zegt zelf net uh, dat heel veel uh, bladen het eigenlijk heel slecht doen. Of dat het heel moeilijk is op het moment. Dit klinkt eigenlijk als een onwijs slecht idee. Ja, ik, uh, ik ben ja muziekjournalist. is niet echt een verstandig idee. Ik ben ook muzikant. Getekend bij Pias. Een redelijk groot uh, alternatief label. En dat is ook geen droge in te verdienen, maar het is gewoon leuk. En uh, uiteindelijk is uh, het blad is helemaal gemaakt zonder, zonder enige, enige kosten. En iedereen doet gewoon mee uit, uh, uit passie en voor de lied voor muziek. En daar gaat het echt helemaal om eigenlijk. Dus het is niet een, uh, een commercieel blad. Het is puur uh, eigenlijk aan ja, dat het gewoon leuk vind om te doen. Maar wat, ken, eigenlijk... wat kenmerkt de Daily ja. Indie dan? Wat, wat zorgt ervoor dat het zich onderscheidt als het, gewoon een tijdschrift als Org bijvoorbeeld? Uh, nou, het is sowieso geen uh, papieren tijdschrift. Het is alleen maar uh, digitaal en dan ook op iPad of iPhone. En het is interactief. Dus als je bijvoorbeeld de oor leest, dan denk je nou, leuke bent. Maar ja, waar, waar klinkt het nou naar? Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. En uh, bij de Daily Indie klik je dan gelijk op een uh, YouTube-link of een Spotify-link. En dan kan je gelijk luisteren wat het dan ook is. Dus het is interactief. Het is niet uh, alleen een... Uh, een, ja, een uh, Eigenlijk een, een, een dode boom die je in je handen hebt, maar je hebt echt gewoon een interactief blad waarmee je met je vingers en met je oren en met je, met je ogen gewoon, uh, gewoon het blad kan beleven. Dat is anders dan uh, de dan traditionele tijdschrift. Is het niet zo dat uh, ja, de delen indie, die krijgen we dus indie muziek straks voorgeschoten, zijn er niet al heel veel platformen die dat eigenlijk ook al doen? Uh, ja, maar niet op deze manier. Er zijn natuurlijk echt gigantisch veel blogs en alles en... Uh, ja, En Fiper kan natuurlijk elke amateur een, uh, een blog opzetten en uh, dat kan natuurlijk zomaar. Alleen uh, ik heb het, uh, ja, er bestaat nog niet zoiets. Je hebt natuurlijk heel veel kleine, kleine blaadjes ook gedrukt. En je hebt natuurlijk heel veel mensen die nou, muziek delen op internet. Maar nog niet in een, uh, in een, in een, in een iPad magazine vorm. Dat bestaat nog niet in Nederland. In het buitenland zie je dat wel gebeuren, zo in Amerika, in Duitsland, in Engeland. Mm -hmm. Maar in Nederland was dat dan nog helemaal niet. Dus ik denk, nou, dat, uh, dat 1 plus 1 is uh, 2, waarom niet? Volgens mij is dat wel vraag, naar. En je mensen dat wel leuk. Het is een online platform dus. En hoe ga je de mensen naar jou toe krijgen? Ga je dan uh, social media kapot spammen hiermee? Um, ja, het moet wel een beetje inderdaad, uh, via social media gaan, uh, gaan leven. Want het is inderdaad zonder kosten gemaakt. Maar ja, het is natuurlijk ook een gratis blad. Dus er komen natuurlijk ook uh, ja, helemaal niks binnen. Maar natuurlijk ja, de mensen die meeschrijven, de mensen die fot foto's maken of de bands die erin staan. En de, en de labels die meewerken door uh, voor het een assistentie te plaatsen in ruil voor cd's. Ik hoop dat op die manier zeg maar, iedereen gewoon, uh, ja, elkaar een beetje aansteekt. En het is een, uh, een ja, relatief klein wereldje, dus iedereen kent elkaar wel. Dus als we, ja, gewoon veel mensen dat delen, dan kunnen we het zomaar gewoon op, uh, op heel veel plekken terechtkomen. En zo moet het inderdaad, het is een beetje mond op reclame, alleen dan uh, digitaal. Zo moet het een beetje gaan leven. Oké, okay, de, de Daily Indie. Ik stap straks in de tuin, heb, uh, trein, ik heb al tijd over. Uh, pak mijn iPad erbij. Wat zijn de topstories? Um, nou, ik heb best wel wat, uh, wat bands die op Lowland stonden. Ik heb, uh, ik heb best wel langer gewerkt aan het blad. Ik was toen nog niet bekend. Bijvoorbeeld Cloud Nottings, Zulu uh, Winter, Altje. Dat zijn toch wel echt uh, een beetje de bands die op dit moment uh, heel erg buzzing zijn. Maar ik heb ook hele kleine bands die waarschijnlijk nooit naar Nederland zullen komen. Zoals uh, de Belly Gerrans. Dat is een Australisch bandje. Die hebben ik bijvoorbeeld ook geïnterviewd. Dus het is, het is een mix een beetje tussen, tussen wat, wat wat grotere bands, maar dan niet echt uh, de YouTube-formaat, maar een beetje mensen die net onder de mainstream zitten en wel bekend zijn in het circuit, en bandjes die eigenlijk nog net een beetje beginnen of net een beetje komen kijken, die net een beetje naam aan het opbouwen zijn, eigenlijk daar richt het zich op. Dus een beetje op de, op de, ja, op de onderlaag van, uh, van uh, ja. Okay. ja, het is het net onder de mainstream eigenlijk. Dus okay. het is een beetje alternatief slash die uh, publiek. Oké, okay, nog één keer Ricardo, uh, waar kunnen we het vinden? Uh, the Daily en daar uh, is alle info te vinden en links naar de App Store en daar uh, en, uh, nou kan je eigenlijk alles vinden wat je, wat je, wat je moet weten. Oké, okay, dankjewel uh, Ricardo Juppijn van The Daily Indie. Ja, graag gedaan. Onze uh, dagelijke portie Indie die staat inmiddels weer klaar om uh, te gaan spelen: de O oh Brave White Eyes met Golden Plains. Set out escaping the dusty cloud and every day in Trains van Oprah in paradise. En straks spelen ze nog een cover voor ons. Nederland kent uh, ontzettend veel festivals. Volgende week gaat in Bladel het totaalfestival van start. Mieke Viers van de organisatie Goedenacht. Goedenacht. Zeg, dat is wel lef hebben, zeg. Wat? Wat is lef hebben? Nou, nog een festival. Nou, wij zijn niet zomaar nog een festival. Wij vieren dit jaar ons 35-jarige bestaan. Dus op zich uh, weten we ongeveer waar we mee bezig zijn. En, want hoe, hoe zorgen jullie ervoor dat jullie festival dan uh, laagdrempelig en aantrekkelijk is tegelijk? Um, dat komt vooral omdat wij uh, een festival zijn dat werkt, werkt, volledig werkt met vrijwilligers. En wij zijn een gratis festival, zes dagen lang. Uh, dus in die zin zijn wij uh, zeer laagdrempelig voor iedereen uh, die zin heeft om te komen. Maar er worden jaarlijks talloze festivals georganiseerd in Nederland... en er lijken er ook steeds meer bij te komen. Je zegt, jullie zitten er al ja. wat langer in. Maar merken jullie daar nou niks van dat er, dat er ontzettend veel festivals bijkomen? Ik bedoel, hoe zit dat met concurrentie? Um, nou, daar merken we eigenlijk niet zo heel veel van, om eerlijk te zijn. Wij zitten, uh, uh, juist omdat we zo lang bestaan, heb je uh, de tijd gehad om een soort naam op te bouwen... Uh, zowel in de regio als ook uh, enigszins daarbuiten. En daar werken we natuurlijk ook aan uh, om steeds een uh, net ander programma neer te kunnen zetten. Dan, dan, en vooral ook een andere sfeer neer te zetten dan op, uh, op andere festivals. Um, Hoe denk je dat jullie dat bereiken? Dat je een andere sfeer wegzet dan op, dan op andere festivals? Uh, dat heeft vooral te maken met de, met de manier waarop we... Uh, wat voor soort programma we neerzetten, maar ook dat we op aan andere dingen ook denken. Dat we niet alleen maar een, uh, een artiest op het podium zetten, maar dat we ook uh, voor een aankleding zorgen en voor, uh, uh, voor een kinderprogramma en theater en lekker eten. Uh, dus dat we ook veel details uh, goed verzorgen. Dat, daar doen we in ieder geval ons best voor. En uh, omdat uh, wij met een groep zijn van uh, mensen die dat al een aantal jaren organiseren en die Waar we ook steeds weer nieuwe aanwas bij hebben die met nieuwe ideeën komen. Waardoor we ons steeds blijven pro zelf proberen uh, te verrassen. Maar het moet wel goed gaan. Het moet wel goed zijn. We willen alleen maar iets doen of iets neerzetten als, als we er zelf in geloven. Dus jullie zijn wel uh, veel veranderd eigenlijk over de jaren heen, begrijp ik. Wat, wat is de grootste verandering? Wat is de grootste verandering? Um, ik denk dat we, uh, we uh, het festival is begonnen als, uh, als een Valde een, als een, als een, Muziekfestival. Daarna is er uh, meer theater bijgekomen. Daarna is het weer een beetje een muziekfestival geworden. En nu zijn we weer een, een compleet festival. Dat is denk ik uh, een van de grote veranderingen in 35 jaar. Uh, wat, waar we nu vooral naar streven de laatste jaren... en wat je ook wel terug ziet in, uh, in ons publiek... is dat we proberen heel veel verschillende mensen aan te spreken... Uh, dus niet alleen maar mensen uit het dorp... waar we het festival plaatsvindt, in Bladel... Uh, en de regio daaromheen... maar ook mensen van meer daarbuiten... en dat er dus een goede mix komt van, van publiek. En juist die mix zorgt ervoor... Uh, geloven wij dan... Dat, we, dat er een goede sfeer hangt. Uh, omdat iedereen heeft zijn eigen interesses... en daardoor worden anderen ook nee. weer getriggerd... om bijvoorbeeld naar die artiest te kijken... of bijvoorbeeld om dat eten eens te proberen. De andere... Uh, de ene... Uh, de, het ene soort publiek helpt het andere soort publiek een drempel over... die je anders uh, misschien niet ah. meteen overgaat. Oké, okay, uh, Mieke, het totaalfestival komt eraan. Je hebt er uh, blijkbaar heel veel zin in. Um, ja, nog ja. één keer, waar kunnen we nog meer informatie krijgen over het festival? Op www.totaalfestival.nl Mieke Viers van het uh, totaalfestival, Dankjewel, Dank je wel, Mieke. Oké. Okay. Goeienacht. Dag. my face Covered in freckles With the occasional spot And some veins This Is my ball Mouthwash van Kate Nash. Poppodium, het kasteel in Alphen aan de Rijn moet dicht. Verslaggever Esme Paagman ging langs voor een interview. Ik ben vandaag op bezoek bij het kasteel in Alphen aan de Rijn. Ik kom hier regelmatig om concerten en feesten te bezoeken. De gemeente van Alphen aan de Rijn wil stoppen met het subsidiëren van het kasteel. Hierover ga ik praten met Boeker Bode. Wat doet het kasteel precies? Het kasteel verzorgt live muziek, uh, dance... Uh, een andere cultuur voor uh, een gebied van 100.000 mensen. En dat is uh, Alphen aan de Rijn en omstreken. En wat maakt het kasteel anders dan andere poppodia? Ik denk dat onze programmering uh, aan de eigenzinnige kant is, omdat wij uh, niet altijd de geëikte paden betreden. We gaan niet alle serious talents uh, achterna, om, omdat die gewoon nog niet op eigen kracht publiek trekken. Daarbij is Alphen een redelijk grote stad geworden, maar wel nog met een dorpsmentaliteit. En bands die het leuk doen op de radio, uh, s'nachts of, of bij De Wereld Rijd Door in een minuut, die trekken in de grote stad wel. Uh, 70, 80 man in een zaaltje... maar hier is dat uh, zinloos. En die bands zijn dan te duur om hier neer te zetten. Dus wij zoeken ook vaak de oplossingen in... Uh, buitenlandse bands... Uh, ja, of andere evenementen. Wat is er precies gaande met de subsidie... voor het kasteel? Voor ons is... ...de opdracht uh, toegewezen om hier een professioneel poppodium van te maken. De bezoekersaantallen zijn in 2011 verdubbeld en uh, ja, we komen ook van de rode in de zwarte cijfers nu. Alleen nu uh, wordt de, de subsidiestekker uitgetrokken door de, door de wethouder. en Net op het moment dat we daarin gaan slagen in een opdracht. En, ja, we hebben die ton per jaar wat relatief weinig is voor een poppodium van deze grote hebben we echt nodig om te kunnen draaien. Maar door een uh, accountantsverklaring die ontbreekt... Uh, ja, die wij ook niet kunnen overleggen... Uh, ja, wordt er nu gezegd, ja, regels zijn regels... En Jullie subsidie wordt stopgezet. Maar Niels zit naast me van het bestuur en die weet daar meer over te vertellen. Ja, die, die, die, die accountantsverklaring die hebben we op zich wel uh, afgegeven aan de gemeente. Maar het is niet de accountantsverklaring die de gemeente uh, eist uh, vanwege de subsidie. Stel dat we wel zo'n goedkeurende accountantsverklaring zouden moeten inleveren. Dan moeten we echt uh, mega gaan investeren in, in systemen, in toegangscontrole en weet ik veel meer. En dat is gewoon een veel te zwaar middel. Dus we begrijpen wel dat de gemeente eisen stelt aan een subsidie. Uh, alleen, ja, we vinden de eisen eigenlijk een beetje te zwaar. En de periode ook te kort, namelijk hè, die anderhalf jaar, om zo'n organisatie op te bouwen. Dus wat dat betreft zouden we graag nog een uh, jaar de tijd krijgen en in gesprek gaan met de gemeente. En vind je terecht dat de gemeente deze beslissing genomen heeft? Ik vind het een beetje raar om iets waar je heel veel geld in hebt gestoken en wat steeds beter gaat, om op het moment dat dat van plan is te gaan floreren, dat het winst gaat maken, dat je dan zegt van ja, maar nu kap ik ermee. Kunnen wij als bezoekers iets doen? Jazeker. Uh, iedereen kan de petitie tekenen. En ja als je ideeën hebt over bijvoorbeeld welke bedrijven het kasteel zouden kunnen ondersteunen met ik noem eens wat een, een sponsoring, ja, dan zou dat heel erg fijn zijn. Is er een kans dat het kasteel blijft bestaan als de subsidie niet gegeven wordt? Jazeker, die, die, die is er zeer zeker. We zien dat uh, zowel het bestuur van het kasteel als de, de, de vaste werknemers als de, de vrijwilligers allemaal uh, vastberaden zijn om het kasteel te laten doorgaan. Nou, dat is al één voor Waarde, dat je zegt, van uh, zijn er mogelijkheden? Ja, die zijn er. Verder uh, is, zijn de bezoekers van het kasteel heel erg geneigd om het kasteel te ondersteunen. Dus daar ligt ook een kans in. Uh, verder heb ik vorige week een reddingsplan uh, geschreven en, en in het bestuur uh, bespreekbaar gemaakt. Daar gaan we nu met z'n allen hard aan trekken. Ik denk dat we in 2013 gewoon doorgaan als iedereen maar wil. Wat is jullie mooiste herinnering aan het kasteel? Ik ging naar een optreden van een onbekend bandje. Ik had er nog nooit van gehoord. 15 of 20 jaar geleden. En de zaal was niet heel gevuld, maar iedereen was super enthousiast. En de band was super goed. En dat bandje bleek Kane te hebben. En dat is, niet lang daarna is het echt heel groot geworden. En ik was super trots zeg maar, dat ik al in zo'n beginfase van zo'n beginnend bandje. die uh, het, het, het, het singeltje zeg maar, wel vier keer speelde, omdat ze geen repertoire hadden. Uh, het, het was super om daarbij te zijn. Dus wat dat betreft is het mijn, mijn mooiste herinnering. En jouw mooiste herinnering, Bode? Uh, dat was een uh, iets korter geleden. <laughs> uh, we hadden dus eindelijk, want dat is mijn uh, favoriete Nederlandse band. Bedankt voor dit interview en ik hoop dat het volgend jaar weer een mooi jaar wordt voor het kasteel. Nou, dat hopen wij ook. Ja, wij ook. Graag gedaan. Een bijdrage van Sme Paagman. Ja, voor meer informatie kun je nog kijken op de website van het kasteel, www.hetkasteel.nl. Aan de telefoon hebben we nu Marines Goederen van A Belladeer. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht, Marines van A Belladeer. Um, we bellen jou naar aanleiding van het nieuws... dat jullie weer met een, uh, een nieuwe plaat gaan komen. En om even een introductie van jullie uh, weg te zetten. Hoeveel jaar geleden was het ongeveer dat jullie uh, met het eerste album kwamen? Oeh, even denken. Volgens mij was dat uh, mei 2006. Dus al een jaartje of zes geleden. En hoe is dat toen, uh, hoe is dat toen gegaan? Nou, uh, die plaat die, uh, die, die had ik eigenlijk al een paar jaar daarvoor... Uh... Nou ja, niet helemaal, maar zo goed als helemaal geschreven. Maar we waren er steeds mee aan het leuren bij de Maar die wilde maar steeds niet uh, uh, hem uitbrengen of daar iets mee uh, ja, ons helpen eigenlijk. Ja. En toen zijn we het allemaal zelf gaan doen. En uiteindelijk uh, was het toch nog een plaatsmaatschappij die wel geïnteresseerd was. Maar uh, um, ja, en dat, ik, ben, ik ben nog steeds heel erg trots op die plaats. Panama heet die. En, uh, en sorry met het was daar de eerste single van. En die heeft uh, redelijk goed gedaan. Ja, want dat was het eigenlijk. Hè? Jullie hebben die plaat uitgebracht uh, en dat ging in één keer heel hard volgens mij. Ja, ja volgens mij wel. Ja. <laughs> hey, ging het ging goed, ja. En, weet je nog wat er precies gebeurde? Ik bedoel, uh, beschrijf het eens. Wat was het gevoel? Ineens werd je overal uitgenodigd? Mocht je overal komen? Ja, ja het is een beetje wat je zegt. Eigenlijk. Wij, wij waren, ik denk dat wij een jaartje of twee, drie daar heel erg hard mee bezig waren geweest om... Ja, met repeteren, met optreden en met optredens en voorprogramma's regelen. En de, ik vond allemaal aan die plaats financieren en opnemen. En, en toen dat allemaal gebeurd was, toen, ja, toen gingen we inderdaad overal spelen bij Gio. En bij, uh, weet ik wat er allemaal, eigenlijk overal was een beetje. En, um, um, en dat was eigenlijk een hele leuke periode. Want we hadden het gevoel dat we een beetje de vlucht aan, plukken, uh, vlucht aan het plukken waren van, uh, van, alle, van al het harde werk van me voor. Dus uh, ja, dat was tof. Ja, goed. Ben je daar tevreden over hoe dat, hoe, dat, hoe dat zich ontwikkelde, zeg maar? Want eigenlijk, het is een best lang geleden... dat we, dat we iets van Belle gehoord hebben van jullie band gezamenlijk. Ja, klopt. Um, ja, ik heb nooit stilgezeten op zich. Maar um, ja, onze tweede plaat heeft ietsjes minder goed gedaan. En daarna heb ik een solo plaat uitgebracht twee jaar geleden... omdat ik heel graag um, uh, ja, een plaat zelf wilde maken en kijken hoe dat was als ik het 100% voor, voor het zeggen had. En, um, en ik wilde eigenlijk maar ook gewoon een single song uit de plaat maken. En dat uh, heb ik eigenlijk nooit echt helemaal gedurfd. Dus eindelijk had ik het lef om die plaat op te nemen. En, um, en toen ben ik het eigenlijk heel kleinschalig gaan uh, uh, aanpakken. Dus ik ben niet de clubs ingegaan of in eerste instantie ook in theaters, maar ik ben alle huiskamers langs gegaan. Uh -huh. en, uh, en heel veel via social media uh, heb ik geprobeerd die plaat uh, te promoten. Dus, um, um, dus het was een beetje under de radar, zoals ik het zelf noem. Maar uh, dat vond ik heel erg tof om te doen en daar heb ik heel veel van geleerd. Daar heb ik ook nog een beetje geld aan verdiend. Want uh, als je met uh, heel veel mensen uh, op het podium staat, dan moet dan moet iedereen bedoeld worden. En als ik in mijn eentje in de huiskamer sta, dan uh, hoeft dat niet. Want kan je daar een voorbeeld van geven? Wat heb je daarvan geleerd? Je zegt, je hebt het eigenlijk gewoon helemaal zelf, zelf gedaan. Ja, nou, wat ik, ik heb een aantal dingen geleerd, is dat ik. Um, uh, ik, ik, met de band speelde ik natuurlijk altijd mee... maar dat was eigenlijk wel een heel groot vangnet voor mij. Ik kon natuurlijk heel erg tegen die band aan leunen... als zij aan het spelen waren. En ik, uh, kon dan een, hè, als ik een fout maakte... dan was er bij wijze van spreken niemand die het echt hoorde... want de band was al aan het door uh, spelen. En um, nu, als ik in die huis ga gegaan... dan ben ik in mijn eentje. Dus dan moet ik, dan, ja, dan ik zo'n hele avond... van twee keer drie kwartier... moet ik uh, mensen zien te boeien. Dus ik moest die, die nummers goed onder de knie krijgen weer. En... Um, ja, kijken hoe ik die nummers goed kon uh, uh, introduceren vertellen. Ja. en vertellen. Uh, en ja het is ook sowieso vrij moeilijk natuurlijk om in je eentje t twee keer drie kwartier te boeien. Ja, is lastig. En, maar nu je bent nu, als het goed is, kunnen we zeggen, terug. Je hebt een, een nieuwe plaat, er komt een nieuwe tour. Kun je daar heel kort nog iets over vertellen? Uh, ja... Um... Wij gaan, tenminste wij, ik, Thijs en ik, drummer en ik... en uh, met nog wat extra muzikanten uh, gaan wij uh, drie optredens doen... in Utrecht, Den Haag en Tilburg in november. En um, dan is die plaat als goed ook helemaal uit. En daar wil veel zin in, want het uh, lijkt me heel leuk... om uh, na een paar jaar weer eindelijk echt in de clubs te spelen. Nou, we houden het in de gaten. En natuurlijk heel veel succes met de release en alles eromheen. En uh, we hopen nog veel van je te horen. Dank je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 expertise So if someone wants to know and asks you where I am You say you saw me go for a swim with Sam Sam says they call him night and that it makes him As he'd like to go Somewhere far away from here To a sea that knows Many drops of water, but the salt won't let you... Jamie Ladel met Another Day en daarvoor Swim with Sam van Belladeer. Je hoorde het net al van Esme dat poppodia's noodgedwongen weg moeten. En niet alleen in Alfa aan de Rijn wordt er bezuinigd, maar ook in Rotterdam. Het ritme van 010 is een actie bedoeld om die bezuinigingen tegen te gaan. Vinozin, Goede Goedenacht, hi. De bezuinigingen. Ja, iedereen heeft er last van. <laughs> alleen de, de muzieksector in Rotterdam toch het meeste. als ik uh, zo de cijfers bekijk worden we ja, onevenredig ja, geraakt door die bezuinigingen. Als je kijkt, het gaat iets van twee derde vanaf... ten opzichte van uh, voorgaande jaren. En het was al heel moeilijk. Dus uh, ja, als, als dit allemaal doorgaat, wordt het eigenlijk uh, ja, niet te doen. Maar ik heb ook het idee, als ik kijk naar Amsterdam... dan denk ik aan Paradiso Melkweg. Dat zijn een beetje de grote publiekstrekkers qua poppodia. Daar heb je nog wat kleine dingen naast. Mm -hmm. Maar als ik aan Rotterdam denk, denk ik aan veel meer podia. Ja. Zijn niet... ja, dit, uh, wat in Rotterdam heel mooi is, is dat je gewoon eigenlijk als student... eigenlijk je hele carrière niet, Rotterdam niet eens uit hoeft. Je hebt, uh, je hebt de conservatoria, je hebt Codarts, dan kan je, heb je Rotown Beurt, ja, Worm, de Baruch, uh, Grounds. Uh, uh, maar het klinkt, uh, het klinkt toch het klinkt ja. eigenlijk een beetje verwend dat jullie, dat jullie dan zoveel podia nodig hebben? Veel meer dan Amsterdam? <laughs> uh, ja, nou kijk, een Paradiso heeft al... Uh, even kijken wat zal het zijn een capaciteit duizend of zo. Zulke podium hebben we in Rotterdam. Het is of heel groot of heel klein. En juist die kleine uh, tentjes, die zijn juist belangrijk om een popcultuur, uh, een popklimaat pop uh, te kunnen cultiveren in de stad. Als je kijkt naar hoeveel studenten, studenten spelen in uh, de Baroeg of in uh, de Grounds, dat is super belangrijk. Het is ook een, een soort van je hebt een uh, ja een cultiverings uh, uh, plicht eigenlijk in zulke podia. En die, die de stoppen, juist die belangrijke. Is het niet gewoon makkelijker om uh, toch terug te gaan naar wat minder uh, poppodia's uh, en die uh, paar die er dan overblijven en het hoeft niet een nee. paar te zijn, kunnen er wat meer zijn, maar om die dan gewoon uit te breiden? Uh, dat kan. Ik vind juist in de verscheidenheid, uh, krijg je juist de ervaar je de rijkheid. Ik bedoel, uh, met z'n allen gaan we met Pasen naar de meubelboulevards. juist, omdat er, uh, dat er heel veel meubelwinkels in die boulevards zijn. Dus dat trekt juist een groot publiek. En dat willen we met Rotterdam ook met de, de poppodia. Juist omdat er zoveel zijn, trek je juist heel, heel, ja, muziek min, heel veel muziek min in het publiek. En dat is een beetje wat we als Rotterdam willen hebben. Ik bedoel, er wordt ook met heel veel afgunst gekeken naar Rotterdam... dat er zo'n rijke muziekcultuur is. Dat je gewoon veel kan doen en dat er heel veel niches zijn. Juist van die kleine podia. En Dat willen we juist behouden. Maar als het zo doorgaat, is het precies zoals jij het zegt... dan blijven er een paar kleine over. En die moeten dan de kaart trekken, inderdaad. Op het ritme van 010.nl heb jij dus een petitie opgestart. Ja. En dan, als die getekend is, denk je dat het gaat lukken, gaat werken? Is het nog niet te laat? Nou, het is. Uh, we moeten nu doen wat we kunnen doen en uh, al die handtekeningen die we nu hebben verzameld, we hebben nu uh, meer dan duizend. Uh, die willen we dan gaan overhandigen aan de wethouder. En uh, ja, dan moet, dan moet dus, uh, dan moet de politiek een conclusie gaan trekken. Kijk, wij doen gewoon wat we kunnen. En uh, uh, met alle gevolgen van dien als het niet doorgaat. Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk ook podiumen die gewoon kosten wat kost door blijven gaan. Maar uh, het wordt wel echt heel moeilijk. Dus uh, we vinden, we leggen het gewoon bij de, keur, bij de politiek neer en dan moeten zij maar een uh, conclusie trekken. Even een, een, een korte vraag. Uh, waar ja. komen die handtekeningen vandaan? Uh, die komen van uh, een website, uh, Petities Online. Maar die kan je, dus, je kan de petitie tekenen op uh, www.hetritmevan010.nl. Oké, okay, nou dan kijken ja. we even op Facebook. Daar zien we 195 likes. Tenminste, de laatste keer dat ik gecheckt heb. Uh, het is 72 keer gedeeld op Twitter. Drie ja. keer een uh, Google Plusje. Ja. ja. Ik heb niet echt het gevoel dat het heel erg stormloopt. Uh, nou, we hebben in een, uh, kijken, in een maand tijd duizend uh, stemmen. Of duizend uh, uh, handtekeningen verzameld. Dat is toch redelijk wat. Het kan natuurlijk meer, maar daarvoor gaan we ook. Uh, ja, blijven vechten. Heb je, of, heb je een, een soort deadline voor wanneer je die handtekeningen moet hebben? Ja, we gaan hem in september gaan we het uh, allemaal overhandelen. Oké, okay, september. Ja. ja. Tot die tijd. Ik hoop dat je er meer kon verzamelen. En dan uh, kunnen mensen natuurlijk het in de gaten blijven houden. Op het ritme van 010.nl. Ja. Vinod, hartstikke bedankt. Joe, dankjewel hè. En dan nu de band O oh Braveheartijs spelen hun laatste nummer. Een cover van Bombay Showpic, Send your pants. Hands up You wear a penguin suit I always dress down I am a fighter You are the lightning You're spilling promises Like there's no common sense My name is Sandra Panzer, a provider In the shadow of the lightning So don't turn down your wishes And never stop to cross those bridges Look up like a villain. Look up and dumb down. My line is covering up your Mr. Misdemeanor. My hopes are stacking up. I was a across those bridges Look up and dumb down And if you need clues I can bring them They'll punch you in the face like a villain Look up Lighter. who is the vulture and who the provider? There's no need to know, no need to know. Ooh. Ooh. Brave Fridays, met hun uitvoering van Saint Penza en Casper of Anne Lotte, Iemand die even nog snel naar het naar microfoon wil komen. Yes. Want nou, toch, toch wel een goed, leuk ding voor jullie in de toekomst. Ik hoorde namelijk, ik zag het voorbij komen, de grote prijs. Ja, yeah, zeker. Vertel daar even wat meer over. Uh, nou, we, zijn, we hebben net gehoord dat we door zijn naar de halve finale. wat de grote prijs is? Of moeten we dat ook uh, nog even vertellen? Misschien? De grote prijs is eigenlijk ja, een bandcompetitie in Nederland. En wij doen mee aan de categorie singer-songwriter. We zijn de eerste soort van, ja, eerst moet je geselecteerd worden. En uh, dan mag je kwartfinale spelen, dat hebben wij gedaan. En uh, we zijn door de jury zijn we gekozen om door te gaan naar de halve finale. En uh, dat is uh, binnenkort... Mm -hmm. Ja, dat. <laughs> en dan natuurlijk het programma Toekomstgeluiden, even met jullie gezamenlijk, heel cliché, een blik op de toekomst werken, werpen. Uh, Hoe zien jullie dat voor je? Nou ja, we gaan dus in september die uh, hoofdfinale spelen. Verder doen we in de popronde dit jaar. Dus dat ligt in de toekomst, dat is ook wel leuk. Gaan we heel veel spelen in het najaar waarschijnlijk in allerlei steden. En verder gaan we heel veel schrijven deze zomer en uh, naar een album toe werken. Ja, het idee is om eigenlijk uh, nou ja, het liefst zo snel mogelijk uh, uh, weer nieuw materiaal te schrijven en de studio in te gaan. Zodat we uh, eigenlijk die, uh, die snelle start ook uh, ja, de vaart erin kunnen blijven houden. Leuke shows doen, misschien goede supports. Uh, ambitie is, uh, e e is enorm. En, uh, het, ja, het wordt alleen maar mooier. Iedere stap is weer, uh, het brengt weer een nieuw, een nieuw licht en uh, je... je, je ja, ja, iedere keer weer, weer verder kijken. Goh, oh, dit is verwondering. Hoe, hoe zou het zijn om, om daar te staan of om dat te doen? En als je dan in één keer die doelen verwezenlijkt... dan moet je toch weer nieuwe doelen stellen. En uh, zo stel je dat de hele tijd bij. En op jullie website kunnen de mensen de tourdata natuurlijk ja. ook allemaal vinden. Ja. Uh -huh. En download onze gratis EP op onze Bandcamp pagina. En de 16 uh, september spelen we in Patronaat in, uh, in Haarlem... Uh, uh, voor de finale Grote Prijs. Heel erg bedankt dat jullie er waren en uh, nog veel succes. Dank Dankjewel. Je wel. Inmiddels ook uh, aangekomen in de studio, Inge stol van het programma straks 'De nacht der onverkozenen'. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga even erbij zitten. Wat uh, gaat er uh, gebeuren vannacht? Nou ja, we gaan zomaar, uh, zometeen eigenlijk het, het campagne gaan we een beetje inleiden van de Tweede Kamerverkiezing. Want we hebben de nacht der onverkozenen. Het eerste verkiezingsdebat live op de radio tussen de kleine partijen zonder zetel. En uh, onder andere Mens, de Piratenpartij, Nederland Lokaal en uh, de Libertarische Partij zullen aanschuiven aan onze tafel. Dus dat uh, over enkele minuten eigenlijk. Ik zal wakker blijven. Dankjewel.